Het net eerder al eens over de hoofdlijnen, maar moeten nog allerlei details uitwerken. De onderhandelaars willen niet ingaan op de vraag waar nog over wordt gepraat. Bij een ontploffing in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeker twee doden en twintig gewonden gevallen. De aanslag zou zijn gericht tegen de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Londono. Hij is gewond, maar zou buiten levensgevaar zijn. Londono trad tijdens een ambtsperiode hard op tegen de linkse rebellengroepering FARC.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 Het weer, nog enkele buien. Vannacht bijna overal droog. Morgen opnieuw buien en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de snelheidscontroles voor dinsdag 15 mei. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch en de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Houd er rekening mee dat er ook op andere plaatsen gecontroleerd kan worden. Tot zover de verkeersin.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 Hele goede morgen, welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is David Habig en we zijn het uur gestart met Jill Evans. Met een Spoonful, Jill Evans is een van de jarigen van vandaag. Um, ja, nou het weer, uh, het wordt allemaal uh, best wel oké. Okay. Uh, als u zo naar buiten kijkt, uh, een hele blauwe lucht en het blijft uh, vandaag uh, eigenlijk wolkloos. Um, ik zal vandaag de presentatie en de techniek voor mijn handen nemen. Uh, ik uh, weet niet of er nog een presentator komt, maar uh, we zien wel. Uh, wij gaan verder met Noor Jones met C. I just want to do one song that we've been doing on the road. Uh, it's one of my favorite songs. It's a song by Graham Parsons. Uh. Het is vandaag Moederdag. Uh, het is vandaag 13 mei 2012. En het is Moederdag. Um, ik heb eventjes gelezen over de geschiedenis. En het is uh, al begonnen in 1600. Rond 1600 in Engeland. En daarom werd uh, de godin Erea vereerd. En Rhea is de uh, moeder van de Griekse goden. Um, en daarbij... Ja, daaruit is eigenlijk moederdag ontstaan. En natuurlijk uh, heb ik uh, ook een nummer van Gregory Porter en het heet Mother's Song gather round me children, children of a mother, whose life lifted up love, listen, and gather round me children, children of a mother, whose life lifted up peace, a mother who's taught all of her children to love. Dus van alle presentatoren eigenlijk uh, de minste ervaring met jazz, denk ik. De, de rest van de presentatoren die hebben allemaal wel eens, uh, ja, onder andere heel veel drummers uh, uh, zijn er onder ons. Um, dus als ik mijn programma aan het uh, voorbereiden ben, dan uh, gaat het eigenlijk op de volgende manier. Ik... Uh, ik zoek gewoon op wat voor een onderwerp ik wil uh, presenteren. En uh, nou, vandaag was het dus moederdag. En uh, in combinatie met de jazz. En daardoor vind ik vaak uh, wel uh, eigenlijk leuke kleine bandjes enzo. Het is meer... Uh, ik zie vaak niet de... de ik kijk nu niet bij de grotere namen, maar ik kom vaak de kleinere bandjes tegen. En zo, zo ook het volgende. Uh, C2C Jazz Band if you see my mother Hello. Hello. I'm feeling mighty lonesome I haven't slept away makkelijk verbonden zijn met, uh, met de jazz natuurlijk. Uh, nicotine en uh, zwarte koffie uh, voor in de, de bruine kroegen. Uh, dit was Red Holloway en Sean Montero met Black Coffee. En we gaan verder met Donnie McCaslin met Send Me a Postcard. Met, uh, Donnie McCaslin is trouwens uh, ook een van de jarigen vandaag. Een van mijn favorieten, José González. Je kent hem wel van de stuitenballenreclame van de Zony Bravia. Ik weet niet of ik het Merk mag noemen, maar dat heb ik nu zojuist gedaan. Uh, met down the line. Uh, we gaan verder met Rao Midon met Caminando. El Van Bill Evans en Toetsen die de mans met Bordeaux Soul gaan wij het eerste uur uit. Uh, ik hoop u uh, na, het uur, uh, na het nieuws van 11 uur terug te mogen ontvangen. Uh, we hebben nog heel veel meer in petto. Tot zo.